We gaan verder. Het was niet eenvoudig om dit allemaal uh, te vertellen, wat ik jullie had verteld. Omdat, maar het is wel, waarom niet eenvoudig? Het is makkelijk omdat, het is de neiging van de mens natuurlijk, om te denken dat wij spreken over de mensen, ja, over de volkeren, over de leren, et cetera. Terwijl het absoluut niet, ik spreek alleen over de houdingen van binnen. Ja, over de krachten. Maar jullie kunnen het wel horen, daar weet ik dat het, anders zou ik het niet kunnen uitspreken. Maar het is alleen aan jullie, heb ik verteld, vertel ik het nergens anders. Dus al onze lessen zullen blijven daar. Tot mijn overledingsdag zal het ik het niet publiceren, waarom niemand zal het begrijpen. En daarna, wie weet wat die kan doen, wat het interesseert mij dan niet, omdat... Maar van jullie moeten dat wel. Jullie moeten dat wel, precies. Maar uh, aan jullie vertel ik dat wel. Maar wie wil, wie wenst, en die moet je vertellen. En wie niet wenst, moet je niet vertellen. Moet je on, deze regel moet je goed hanteren. Alleen als je ziet dat die ander wenst te horen, dan kan je het doen. vraag daarom en pijn heeft, omdat hij uit pijn spreekt en niet uit zijn willen weten. Maar zo zullen we leren, ook naar de gematria, hoe deze hele taal is gegeven. Alles kan je zien aan de taal, aan elke uiting, aan de vorm van de letter, aan alles kan je zien... Hoe dat, die, hoe dat structureel ziet. De vorige keer had ik jullie verteld ook, dat 300, dat alle, behalve één dag, alle dagen per, per jaar heerst ook de citra agra, de onreine kracht, Satan, ja? ha, Satan, Satan ja? die heeft de kracht om te, aan te klagen de mens. Behalve één dag, ja of niet? Behalve de dag van Yom Kippur. Hoe dat zit in elkaar? Ik heb ik had veel vandaag al gezegd, gesproken over andere dingen. Ik, kan, ik wil dit ook nu dat, uh, optekenen, maar we hebben nieuwe andere tekening hier. Dat is niet handig. Ik zal een andere keer doen. Maar alleen, kijk nou naar, woord, naar het woord Ha-Satan. Satan, iedereen weet het, ja? Satan. Het komt van het Hebreeuws natuurlijk. Het is het Hebraoose woord. Maar Satan is gewoon. Maar Ha-Satan. Ha betekent het bepalend lidwoord, Ja. En het is ook al verteld. En Ha-Satan. Dat betekent dat is Ha-Satan. Hoe spel je dat? He. Je kan ook voor jezelf dat over op tekenen. He. En dan Shin. Sin. Dus Sin. Dus niet, niet samig. Maar Sin. Dus met drie pootjes. En met link. Dus Sin. Dan Tet. Dat is de negende letter van het alfabet. Van het, het Bresverhaal. Ja. En dan nun. Aan het einde. Nun. Nou, tel alles op. Ha, Satan. Hoeveel? Wat is de gematria daarvan? Nu? Wat heb je? Ik heb maar niks. Wie heeft al... Wie heeft... Daarna heeft 364 geteld. Huh? 364. Klopt, iedereen ja. hoort het? 364. Nou, 364 dagen zijn eh, in het jaar waarin dus de Satan mens kan wel beklagen, eh, aanklagen. En één dag niet, dat is dan Yom Kippur. En waarom niet? Zullen we dat ook zien, precies hoe dat in elkaar zit. Eh, worden twee bokken. Uh, gegeven, één aan Hashem en één aan de Citra Agra. En dan terwijl ja, twee bokken worden gegeven, dan op die dag en dan één bok wordt gegeven aan die Citra Agra. Op welke manier zullen we dat leren? In erg ingenieus. En dan terwijl die Citra Agra zich bezighoudt met, met het bokje wat hij wat gekregen had, natuurlijk heeft hij dan geen zin om aan te klagen wie aan haar, haar gegeven had. En dan kan op dat moment... het volk Israël... Rekent iedereen die zichzelf op deze dag kan... Eh, beschikbaar stelt... die kan dan ontvangen... die kan dan wel... want het hele jaar moeten we, moeten we het hebben... van het ontvangen van de gogma... hoe? Hoe gaat de gogma? Hoe kijkt de gogma? Naar beneden of naar boven? Van links? De gogma. Naar boven. Altijd... Mogen wij niet, Chogma aantrekken van links naar beneden. Mogen wij dat niet doen. Ja, duidelijk. Waarom niet? Omdat het, het, het gaat het naar de klippa. Wij moeten alle 364 dagen omhoog dat doen. Ja? Ook zelfs wanneer wij, wanneer wij het licht ontvangen... ...van wanneer wij de middelste lijn, via de middelste lijn naar beneden doen. Dan is het ook de Chogma, kijk naar omhoog... En de Hassadim, naar beneden. Ja, we zullen dat allemaal leren met de zivugim, alles precies, hoe dat in elkaar zit. Maar aanvaardt het zo. En alleen op de dag van Yom Kippur niet. Want er bestaat dan op die dag... Kijk nou. De linkerkant, die kreeg dan de... Hoe zeg je dat? De Satan, die kreeg dan een boekje dat hij hey, mag ...via de linkerlijn mag je hem dan opeten... ...als het ware, die krijgt dan zijn bokje. Gewoon hoor wat ik zeg, later komt het wel. En dan is hij bezig daarmee. En kan dan niet aanklagen... ...het volk is er... ...wat betekent dat, aanklagen? Aanklagen, dat zei... ...natuurlijk dat iedereen heeft zonde. Ook iedereen heeft... ...maar op dat moment is hij bezig met het bokje. Dan, op dat moment... Is het volk Israël trekt op die dag de, het licht naar beneden via de middelste lijn. Maar de middelste lijn is... Gochma kijkt omhoog. Nou, dat is dan ook maar een deeltje van de Gochma. Het is dan niet... Uh, niet uh, dat is, ja, het is verminderde Gochma. Gochma van links die dan vermengd is met, met oké, okay, Dat is de hele jaar we dat doen. Maar op die dag omdat die bezig is, die Satan, de Satan die bezig is, of de sitraag is, bezig is met het boekje wat aan hem gegeven waar, is, dan trekt, op dat moment, trekt Israël uh, via de middelste lijn, en in de middelste lijn heb je ook rechts en links, en dan vind je via de linker lijn van de middelste lijn, wordt het naar beneden Gogma getrokken, en dat is net zo als, als echte linkerlijn, waarmee zich de Satan bezighoudt. Maar dan op die, op die dag dus, trekt door, door al die vijf onthoudingen wat ze dan hebben, niet dit, niet dat, niet dat, et cetera, dan kunnen ze dat niet voor zichzelf ontvangen, die gogma, op die dag. En anklager, de aanklager is ook bezig met het bokje wat aan hem gegeven is, zoals we hebben dat geleerd, dat hondje, hè? dat hondje moet je een botje geven. Dat is, is van dezelfde, dezelfde ding. En dan kunnen ze dan via de linkerlijn van de middelste lijn, kunnen ze wel dan de gogma van boven naar beneden trekken. En dat heeft dan een gigantische kracht, omdat dat is dan de gar, als gar, net als de lichten van eh, drie eerste lichten, van Gogma. Dat heeft de kracht van de drie eerste van de Gogma. Dat is net zoals bijna als Gmartikun. Ja, maar net zoals de situatie van de Mashiach. Precies. Dat is bijna de situatie is wanneer de Messias zal komen. Het is. Dat uh, is alleen maar één dag per, per jaar. En daarom moeten zij dan. En dat is, hebben zij dan ook vijf uh, gebeden natuurlijk. En de laatste gebed is dan Neila. Dat is bij de sluiting van de poorten van de hemel. En wie dat echt doet, dan die voelt het echt zo. Je ja, voelt het, wie natuurlijk volgt dan natuurlijk niet, maar wie dat wel, wel hoe, weet hoe dat gaat, dan tijdens, tijdens de Niyala, tijdens de, de laatste vijfde gebed, wanneer de, de uh, in de synagoge is dan de open, de, de, de ark van het verbond is open. En dan moet je zien in zichzelf, dat ook bij jou is het precies hetzelfde. En jij gaat het trekken via de linkerlijn naar beneden. Op dat moment, bij de sluiting van de poorten, mag jij dan, als je dat alle en alle voorwaarden van binnen voldoet, voldeed, dan mag je het trekken van het licht naar beneden. Eén keer per jaar. Maar natuurlijk, men weet het niet wat ik jullie vertel, dat is alleen maar zo ik kon het nergens vinden, ik kon het, ik kon het niet begrijpen. En niemand kon, niemand kan je vertellen. Dat vraagt, Onaldi nou die, niemand kan je vertellen. Alleen de zoger geeft die reding. Wat, wat jij, dat is alleen maar in het, in het algemeen had ik jullie verteld. Maar wij zullen dat allemaal leren op de manier dat jij zal zien dat de reding en is vervulling is gegeven aan de mens. En niet halfslachtige, uh, allerlei uh, manieren om jezelf een beetje, een so beetje zo, een beetje geestelijke iets, een beetje, beetje dat alles overal zit daar, een flinke portie van de menselijke inbreng ja, yeah? de menselijke interpretatie van het heilige. Duidelijk. En dat is iets wat ik aan jullie really wil een beetje vertellen, dat in het algemeen, dat jij niet, als je het goed hoort, en dat, dat jij begrijpt dat, jij, dat er een manier is, één manier is om jezelf tot vervulling te komen: via jouw eigen kiline. Werken met je eigen kiline. En steeds omhoog trekken, wat ik jullie had verteld, en naar beneden trekken via de middelste lijn. En natuurlijk, Yom Kippur, zoals so het de Verzoeningsdag, het is natuurlijk één keer per jaar, moet je zo so zien. Precies dezelfde, die tien sfeerot bestaan in de ziel, in een jaarcyclus. Dan heb je ook precies dezelfde tien sfeerot, jaarcyclus. Hoe heb je dat? Vier, vier seizoenen, ja of niet? Vier, ja? Vier seizoenen heb je ook net zoals vier seizoenen, net zoals Jutke, Wafke en en stippeltje van de Jut. Ook precies hetzelfde heb je ook in het jaar. Hebe ook bestaan de tinsverod, bestaan in de geografische uh, termen. Hebe ook geografisch bestaan ook de tien Dus er zijn in allerlei verbanden zijn er tiensverhoud terug te vinden. En zelfs in, het in ons lichaam zit ik ook dan, als het ware, het zinnenbeeld van de tiensverhoud. Ja? Dus dat kunnen wij altijd terugvinden dan elke maand bijvoorbeeld. Als je weet bijvoorbeeld, aha, ik weet bijvoorbeeld nou welke maand ik zit, dan weet ik bijvoorbeeld, aan de dag zelfs, als je kabalen kabbal, leert. Dat zo is het ook met jullie leren. Dan bijvoorbeeld kan je dat precies zien. Wat is vandaag? En het is allemaal hetzelfde. Elke jaar is precies hetzelfde. Dan kan je zeggen, Haha, het is wel tamuze. En nu bijvoorbeeld is de, de, de maand Tamuz. Tamuz. En welke dag is dat van de maand? En wanneer is, is in deze maand is dan Chodesh Dus de, de nieuwe maan. En al die dingen kan je nu uitrekenen precies. En welke dag van de week is. En dan zien welke, welke kracht is, op deze dag, geldig, kan je precies dat zien, uh, welke sfera et cetera, et cetera, dan kan je ook je instellen daarvoor. Precies, en natuurlijk, dan heb je, natuurlijk heb je ook naast deze instelling, heb je ook jouw eigen persoonlijke correcties, die moet je doen. Maar dan moet je altijd rekenschap houden met die dag waarop je zit, en in de maand waarin je zit. En in het, Ja... Al die dingen... Die aspecten spelen zijn... Zijn ook... Uh, uh, de, uh, uh, zeg ik dat... Bepalen... Jouw correctie. Mede bepalen jouw correctie. Duidelijk. Niet alleen dus... Jouw eigen persoonlijke correctie. Natuurlijk. Dat is alles... Alles... Alles omvattend. Daar gaat het om. Maar je mag ook... Gebruik maken... Van wat je weet... Van wat is deze maand? Deze maand is dit en dat. De maand is ook net zoals sferoot. Maar dat zullen we leren. Alles in de zoger, stap voor stap, zullen we het leren. En nu een beetje, een stukje zoger. Ja, 11. We staan in de regel 11. Dus. Hij zei tegen ons dat precies hetzelfde is, net zoals so bij Arie Hanpien het geval is, ook de aboehema, die trekken hun, hun binaseeranpienen, mal goed, die gevallen zijn in, in de katnoot, die zijn gevallen in de uh, jirsut. Ketterhoch, van jirsut. Ook zij trekken hun binaseeranpienen mal goed omhoog, dus boven de haze. En samen trekken zij ook de Iers zit met zich mee, oftewel de ketterhoog maf en hier met zich mee. Eh. Elf. En net zo die als bij de Arihanpin. Punt. Elf na de punt. Wehinei. Wa wa Shahakilim, twaalf. Bina vijzon, uhzaru, valu le abo vijma, lakhu imahem, gam, der et hazon, hamalbishim, alehem, Veolim gam, hazon, firtin, le abo vijma, umikablim, hamochin דקדדיש קדישי נשר שם אלף וגיניי וואו אט אנ זי היער אויף די בוווסטע טייד שהקילימ בינה וויזון ואניר דקילימ בינה אנ זון פון חזרו וואלוה אבו ימא Uh, nee, dat is dan van die aboweïma inderdaad. Bina zei anginemalchut van aboweïma, die terugkeerde naar de aboweïma. Ja, Zoals so wij hier zien, aan de rechterkant, wat wij bebeegden schrijven. Alu alu le aboweïma we le en stege op naar de Lakhuima hem gam et hazon amalbishima leeghem. Zei stroken met zich mee, ook de zon die hen bekleiden We oliem gamma zon en dan steken op ook op, op de zon, le abo wijma -e naar abo wijma. -e kablim kabliem hamochin en ontvangen mochin, de kadisch kadischin, alsersham en ontvangen de mochin van, gar die daar zijn die, die hier zijn, de tot hier de dekte kan men die gar ontvangen. De Abuwima die, die steekt op naar Arihambin. Daar zit de gar of de gar die heet Kadish Kadishim. het heilige der heilige. Dat zijn de lichten. Die zijn daar ontvangen. En Jisus ja Jishud trekt op waar? naar naar Abuwima. En de alle andere, de onderen, de Zerampine zeer, die trekken op naar de eerste. Ja, dat is de eerste keer. En de tweede keer, er bestaat dus de eerste keer en de tweede keer. De eerste keer wanneer de, de zon, dat is de ware zon, let op. Dat zijn de ware zon. De Zerampine op hun eigen plaats, dat is de ware zon. Want de, allemaal, iedereen heeft de zon. Ieder heeft 10 sferot in een grote toestand. Maar de ware zon, dat zijn echte zeer en en ook van dat sferot. Ja of niet? 6 sferot van dat sferot, onderste plus, maar goed. Dat zijn de ware zon. Nou, ze, ze trekken. Op. Kijk, er zijn twee optrekkingen. Let op. Altijd, ook bij ons, altijd twee, twee, op, twee optrekkingen naar boven. Let op. Eerst, de eerste keer komt het, komt het, de hele zon. Van onder de navel, <coughs> ja, van onder de navel, van onder de taboer, naar Yershut. Goed, nu, era goed opletten. Probeer volledige concentratie nu hebben. Alleen wat, wat, wat we nu doen. daarbij, wat gaat daar het gebeuren? De, de, de, de die bekleedt het manlijke. Die, die bekleedt dan Yershut, Yisrael Saba. En de Nukwa, die bekleedt dan dit voorna, het vrouwelijke. Hey, Eindelijk, iedereen ziet het. Dus die beide nu, de hele zon die nu bij de het eerste, op, eerste optrekken, zit nu in de in de En ontvangen natuurlijk licht van de jisud. Hij hey, ontvangt zeer een die ontvangt van de rechterlijn, en de nukwa qua ontvangt van de linkerlijn. En nu wil like ik iets toevoegen wat ik vroeger niet had, waar we vroeger nog nie ware niet waren aan toe. Waren vragen gesteld vroeger? Uh, van rechts is toch Chokma, ja? Chokma. Sfera Chokma is rechts. En de sfera Bina is links, ja of niet? Normaal, we zien. Nou, let op. De rechterkant, aan de rechterkant, is de kant van de Hasadim. Dat weten we, ja? Genade. Ook wanneer wij komen in het hoofd van de, in de andere rechterkant, is chassadim. Alleen dat is chokhmah van de chassadim. Chokhmah van chassadim. De chassadim heb je dan, welke chassadim heb je? Chassadim heb je in de Netzach, ja of niet? Chassadim heb je in de geset, ja of niet? En chassadim heb je ook in de chokhmah aan de rechterkant. Alleen dat is een chokhmah. Aan de rechterkant, eigenlijk is het chassadim. Waar komt, wie, hoe, waar krijgt ze hier aan Pien die gochma van, van rechts? Van wie? Abawihima. Nee, kijk. Kijk. Dat is echt van Jirsut. Natuurlijk van Jirsut, euh, bedoel, Natuurlijk krijg je altijd iets van iemand die naast jou is, de volgende. Maar, maar ik bedoel, van wie komt het? Natuurlijk van Abawihima. Abavehima is aan de rechterkant. En Yishsub is aan de linkerkant. Je kan het natuurlijk op, op, optekenen zoals wij hebben opgetekend natuurlijk. Qua krachten dat boven naar boven beneden. Maar het is wel zo so dat het aan de rechterkant is, is Chassadim. En aan de linkerkant is, uh, is het Gwura. Oftewel Chochma van links. Nou, hier Zerenpien. Aan de, de rechterkant. Abavijima, wat hebben we geleerd van de Abavijima? Let op. Abavijima is hoger dan Yersud, ja of niet? Oké. Okay. Yersud, die wil wel hochma hebben, ja of niet? Hier, Oké. En de abovima niet, ja. Abavijima die alleen maar chassadim hebben. Nou, dan is het Abavijima altijd rechts. Ten aanzien van chassadim en geworod. Dus, aan de rechterkant... Boven de, de Zeran is altijd above Yima ye staat. Ja? Yeah? Dus nu, kijk okay, nu, de zon is nu opgetrokken naar Yershut. Ja? Yeah? Oké, okay, beide staan nu in Yershut. Maar boven de Zeran is altijd Abou Yima. Waarom is het zo? Zeran is, so? is, is Heset. Hij kan alleen ontvangen gesset. Gesset is zijn eigen natuur. Dus hij ontvangt dan gesset van de Abowima. Eigenlijk. Dus van aboujima dan komt wel gogma. Maar die gogma is gesset. Van de kwaliteit gesset. Iedereen begrijpt het? Dus aboujima, die leveren aan rampien, leveren de serampien, leveren in de gadloed, leveren ze hem de gogma. Ja of niet? ja, precies, want deze hier heeft normaal zes sferot, ja of niet, aan de linkerkant wat heeft die dan, netzig aan de rechterkant, sorry, netzig en geset ja of niet wat ontbreekt hem aan de rechterkant gochma ja, van geset die gochma verkreeg die dan van de abou -hima. en de abou jima geven ze hem, hem wel gochma de gochma van ze wat is dat, wat is de eigenschap daarvan Chassadim, dat is belangrijk dat jij begrijpt dat. Dat aan de rechterkant, ja, ja aan de rechterkant bestaat Chochma, natuurlijk. Maar dat is dan de Chochma van de Chassadim. De van de kwaliteit van de Chassadim. En aan de linkerkant, Hier Hirsut, die heeft Gwura nodig, die heeft de, de, de Bina van links nodig. En de Bina van links de bina van links is die bina die dan, uh, gogma van links, is dan de gogma van de bina. Dus van de linkerkant. En van de linkerkant is het altijd, wat is de linkerkant? Dien, ja, dien en gestrengheden. Dat is dan de gogma van de linkerkant. Duidelijk, en dat is de echte gogma van de linkerkant, maar niet van de rechterkant. Iedereen ziet nu het verschil? We dus, zeggen dat Gogma van Bina, dat dat hoger is als Gogma van Ges. Dus zou je verwachten dat Gogma van Bina rechts. Nee, nee, waarom niet? Want Bina is hoger als Gesset. Huh? Want Bina is hoger als Ges. Wie geeft aan wie? Nee. Bina is hoger, kijk, hij zegt Gassadim hoger, kijk, Bina is hoger, B waarom, Gesset. waarom? Kijk, er bestaat een rechterkant en linkerkant, wie geeft aan wie? Als je kijkt, wacht is erg belangrijk wat we nu doen. Als we dat nu even zo zien, dat straks zal je dan echt daarmee gaan spelen. Je gaat zal dan met je innerlijk avonturen maken van je innerlijk. Je zal belevenissen verkrijgen die voor geen geld je kan niet naar waar naartoe gaan, naar Miami, waar dan ook, je zal het nooit beleven zo. Als je kan beleven met jouw innerlijk, die aan de mens is gegeven, veel meer dan alle, aan alle engelen. Wat jij, wat jij met je innerlijk kan beleven. De smaken die we kunnen beleven. Als we weten die overgangen gaan, van rechts naar links, etcetera. die bewegingen van binnen maken. Dan worden wij pas vrij. Duidelijk, dan gaan we echt ons innerlijk beleven. Naar alle krachten. En niet zo dat wat we doen, gewoon één pot nat. Wat wij weten, wat de boer niet, weet hij niet. Kijk. Als twee, twee, twee, as, twee aspecten, twee spheerrotten, bevinden zich op één niveau. De ene aan de rechterkant en de andere aan de linkerkant. De ene is geset en de andere is Gwora of Chogma of, uh, of van links. Wie geeft aan wie? Rechts geeft aan links. Geeft aan li aan links. Wie geeft, die, die is de baas, ja of niet? Ja? Wie geeft, is groter dan de andere, ja of niet? Als rechts geeft aan de links, betekent dat rechts groter is. Rechts is licht. Ja? En links is verzet, als het ware, de grens maken. En natuurlijk ontvang je daardoor ook een zekere, zekere licht. Dus op één of een, op dezelfde niveau. Let op wat ik zeg. Dat is niet ik zeg. Maar het is de, als we hebben dan de, aan de rechterkant Hassadim en aan de linker Chochmah of, of gwora, op dezelfde niveau is natuurlijk altijd rechterkant is altijd groter belangrijker dan de linkerkant. Dus als wij zeggen bijvoorbeeld dat abavima bevinden zich aan de rechterkant, ja. En zult aan de linkerkant, dan bij Abavu zijn, oh. Chassadim, ja, of niet? Chassadim. En zult uh, is Gwuro, is, is, is uh, Chochma, maar dan van links. Natuurlijk, Abavu is hoger ondanks het feit, dat zij zijn alleen maar Chassadim. Want Chassadim is immens groter dan de Chochma van links. Eigenlijk, altijd in die verhoudingen zijn, niet alleen maar Chochma. Chochma is groter dan je moet zien welke. Duidelijk. En daarom zullen we ook zien dat de Chogma van links. Let op even wat ik zeg, doet er niet toe of je dat snapt? Dat de Chogma van links. We hebben gezegd dat alleen maar de lagere kunnen ontvangen hoe? De Chogma. Chogma die, die omhuld is in Chassadim. In Dan kan je zeggen, ja. Uh, onze scherpe, Henk kan het nieuws zeggen natuurlijk, als, die, als je zegt, als je zegt, ja, je hebt ons altijd beweerd, al, van, al zoveel jaren, dat de gogma die zit binnen, ja, en de chassadim omhullen hem, ja of niet? Altijd we hebben geleerd. Maar we hebben geleerd dat als gogma iets wat binnen is, iets wat binnen is, is, is hoger, belangrijker dan dat we gene wat boven is, ja of niet? Of eromheen is. Dat is, klopt het niet wat je ons vertelt? Ja? Hoe kunnen we dat, hoe kunnen we, ook ik, ik heb het ook niet kunnen begrijpen. En vraag je, maar zoger heb ik gewoon, gewoon met de zoger gewoon op de knieën gekomen en die, die heeft me dat verteld. Duidelijk? Alleen dat, kan niet anders. Ja of niet? Ik wil het, ik stop niet tot ik het, tot ik het. nou, dan de zoger vertelt ons echt geheim, hoe dat zit in elkaar. Dat de gochma inderdaad komt van de linkerkant. Ja, of niet, we hebben gezegd. De linkerkant, die moet het verzwakt worden door de chassadim. Door welke chassadim uiteindelijk? Wie levert die chassadim? Altijd levert die chassadim, die omhullen die links, van links, de lagere trap treden. Ah, dan is het oké. Okay. Chassadim... Maar dan van de lagere traptreden, nou, dan is het oké, okay. want de lagere traptreden van Hasadim is natuurlijk minder dan de linkerkant, de gochma van de linkerkant. Ik geef een voorbeeld. En laten we zeggen zo, dat aan uh, de linkerkant, laten we zeggen, zit welke voor agura. Ja of niet? Well, laten we dat middenstuk hebben van de parzoef. Hesed, Gwora en Tiferet. Hesed is de rechterlijn, Gwora is de linkerlijn en de middellijn is Tiferet. Yeah? Laten we zeggen dat er komt nu licht naar die Gwora. Naar de sfera Gwora van links. Yeah? En nu willen we die Gwora ook ontvangen via de We willen we naar beneden trekken. Naar, naar, naar, naar de Nukwa. Ja, yeah? dat is Gwora van Zeer en Pien. we willen brengen naar, naar de Nukwa. Via de middelste lijn. wie gaat ons nu de chassadim leveren want de enukva kan ontvangen alleen maar chogma van links, welke chogma is omhuld in de chassadim, ja of niet, anders kan ze niet ervaren die Chogma. wie kan ons leveren nu die chassadim huh? ja. kijk nou hoe hij heeft het gehoord net zeg natuurlijk zegt, kan het leveren, duidelijk of niet? Ja. Duidelijk, volgens de formule wat ik had gezegd. Dus de gesed, niet de gesed kan leveren, de gesedim, om omhullen die chogma die van links. Waarom? Gesed is de hogere, hogere dan Gora. Gesed is op dezelfde niveau staat, ja, op dezelfde niveau staat, op dezelfde, op dezelfde hoogte staat, binnen de parsoef, binnen het middelstuk van de parsoef. het rechts, en uh, iedereen iedere het? hees staat rechts en and, uh, de and, uh, links, dus als nu komt een uh, licht kochma van links, dan licht dan Gwura, die krijg dan links, wat uh, zeggen uh, licht kochma van links. Maar ze moet nu, en nu willen we dat via de middelste lijn die goura die die die in de goura is, willen we doorvoeren via de middellijn, naar de volgende, naar, naar de lagere, dan zeggen we, verder via de, doet er niet toe, naar de lagere, maar wil je dan, ik spreek alleen voor de mal goed, kunnen zeggen, naar de net zo, goed, dus, doet er niet toe. Maar dan via de middelste lijn, hoe kunnen we dat doen? Dan komt er, als het ware, de, komt er de chassadim komen dan, aangeleverd worden dan van de lagere traptreden, één lagere traptreden dan de gesed, want gesed is hoger dan de gwora, gesed levert als het ware, gesed is hoger dan de gwora, ja, gesed, en de volgende is gwora, dus vanuit net zo gewoon principe, dat jij begrijpt dat principe, hoe dat zit in elkaar verder, niet belangrijk, maar jij moet wel de principe weten, dat het, ja, hoe dat werkt, daarom, daarom is het, chassadim uh, om, omhult deze gogma. Maar de chassadim is altijd van de traptreden aan de rechterlijn wat lager is dan de traptreden die gogma levert van links. Ja? Gewoon, gewoon stap voor stap komt het echt een uh, alles komt dan, zal komen op, je, op, de eigen, op, je eigen, pla op eigen plaats. En waarom? Alles wat wij leren nu ...als je alleen jezelf ontvankelijk maakt... ...en niet tegenstribbelt... Ja, dat, dat, ...dat heeft geen zin... Dat is, ...ja, want ik ga niemand iets vertellen... ...iets van... ...follow me... ...ik zeg altijd... ...moet je werken met je eigen kilien... Ja? ...ik zeg niet dat... ...zie je... Kabbalah of kabbala leer... Als, als, een, ...als een beweging... ...ja... ...er is geen Kabbalah beweging... ...alleen maar elke mens... ...moet alleen één instructie volgen... ...en dat moet je doen op jouw manier... ...en ik zeg ik iemand dat die dan moet je niet geloven in, in, in Jezus of iemand anders so ik zeg absoluut niemand zeg so ik dat alleen vertel ik de, de het mechanisme hoe dat werkt duidelijk, maar voor de rest iedereen mag geloven in wat hij wil duidelijk ik heb respect voor al die profeten, want wat de andere, wat het volk daarmee heeft gedaan dat is iets anders maar natuurlijk, elk profeet was een grote man, was een ook van boven Geven zo iemand. En, uh, dus, hij mag het alles hebben, maar je moet werken aan je eigen kilim. Dat is iets. Niet blijven alleen uh, genoegen nemen met een geloof of weet ik veel wat anders. Je moet je werken aan je eigen kilim. En dat is wat wij doen in de zogerlessen. Ook in andere lessen ook. Maar dat jij steeds jezelf ontvankelijk maakt, daardoor ga je onzichtbaar, fijner jezelf, jouw innerlijk worden ingekerfd en al die lagen, alles wat wij vertellen nu, automatisch gaat in jou ingekerfd worden duidelijk, en dan zal je die bewegingen maken van rechts naar links en zal je precies voelen hoe, wat, ik, wat ik vertel, ik, ik voel ook net zo wat ik doe, van rechts naar links omhoog naar beneden, alle bewegingen maak ik, waarbij ik vertel is niet een vertellen uh, van, hoe het, mijn kopie of zo maar precies dezelfde bewegingen mag ik beneden. En zal je ook iedereen moeten... Voor... zal leren dat te doen. Duidelijk. En dan wanneer wij zeggen dat wij van boven naar beneden trekken het licht. En dan zie je precies, en dan ga je dat ook naar beneden trekken. Dus je gaat het... En dan hier op de lijst maar ook thuis. Dan kan je dat altijd zelf voorzien zijn. Duidelijk wat dit betekent? Zelf zijn. Waar heb je het vandaan? Naar... Iedereen moet het ergens hebben van een psychiater of van dat, natuurlijk, uh, Thassus, ik bedoel niets vergeten. Jij hebt gelukkig, Je zal altijd blijven nog, nog in jouw leven, zal je nog blijven in, in jouw incarnatie. Misschien de volgende keer doe je iets anders, misschien heb je dat al genoeg ervan. Ik zeg, je, nou, het is genoeg. Ja, ja. Maar wat ik bedoel, maar, maar, maar je kan het nergens krijgen wat wij wat leren, duidelijk. Je wordt zelfvoorziend. Dat is iets wat geweldig Dat is iets wat, wat niet te koop is. Eigenlijk. Dat is wat wij gaan leren. Dat is wat wij steeds leren. Alleen niet verzetten jezelf. Leren dat doorheen komen uh, van wat wij leren. En die vragen stellen. En zullen zien hoe dat, hoe dat alles in elkaar zit. Het is. Aan de ene kant leek wel ingewikkeld te zijn, maar als je jezelf opstelt dat jij ontvankelijk wordt, zal het wonder gebeuren aan jou, dat jij gaat alles wordt ingekerfd in jou, die lagen van jouw innerlijk. En je gaat ervaren, opeens ga je dat ervaren. Het gaat gebeuren gewoon. Het gaat vanzelf. Je moet niet je hoofd zelf gebruiken daarvoor. Dat is de hele het hele wonder van dat wat we leren is dat het zal gaan leven in jezelf, het zal leven brengen in jouw kilim. en zal maken jou volledig onafhankelijk. Van niemand zal je onafhankelijk zijn. En tegelijkertijd jij zal jezelf verbonden gaan voelen steeds meer met meerdere en meerdere entiteiten in de wereld. Jij zal zien dat alles is in jou. En jij zal gaan werken aan jezelf. Jij zal zien dat alle ellende zit ook in jou. En ook alle de remedie tegen elke ellende zit ook in jou. Je moet denken alleen aan de kilim. Als je je kilim laat corrigeren, dan komt het automatisch. Komt daar alle licht wat je wil kom binnen? Dus niet verlangen naar het licht, maar verlangen naar het werk om jezelf te corrigeren. En dat is in onze handen, duidelijk wat. En als iemand zegt, nou ik heb het licht gezien, ik heb dat gezien, ik heb de Heilige Geest uh, ervaren. Hoe kan je dat ervaren als je niet gecorrigeerd bent? Je hoeft niet te verlangen naar het, de Heilige Geest als je jezelf. Volgens wat wij leren, als je dat jezelf uh, laat doorboren, jezelf het licht. Zoals wat wij leren: dat de kilim worden doorgeboord en ingekeerd in jou, dan zal je automatisch gaan voelen uh, het Heilige. Heilige. En Heilige die bestaat uit die twee: En Chassadim en Din. En jij moet. Bewegingen maken. Omhoog, rechts, links. Als je omhoog gaat, altijd kom je omhoog. Als je omhoog komt, kom je altijd links uit. Altijd kom je links uit. Wat, waarom? Altijd kom je links uit. Natuurlijk moet je dan eerst beweging maken naar rechts. Maar dan eerst kom je af van beneden, kom je altijd naar links uit. Je lager. Precies, want ja, van lagere kom je daarna tussen in de hogere te zitten en aan de hogere zit, rechts en links. Dan kom je, kom je dan in aan de links, in de linkerkant te zitten. Maar dat allemaal, zal je dat ook ervaren zelf, hoe dat komt. Als je dan man opbrengt, dan ook voel je natuurlijk dien binnen jezelf. Ja, waarom? Man ga je opbrengen, betekent dat je ook, ook kleiner maakt jouw wens. Kleiner maken betekent ook dan een spanning of we zeggen dat... gisteren, te kort ga je creëren. Doet er niet toe. Dat is ook eigenlijk het nabootsen van de tweede beperking. Precies, nabootsen van de tweede beperking. De tweede beperking is... dat is onze kilim. Onze kilim werken naar de tweede beperking. Eigenlijk. Dus de eerste beperking alleen maar... goed mocht niet ontvangen. En de tweede beperking ook dan... zeer ook mag niet ontvangen. Dus het is tot de bina, Laten we zeggen. En dan is het verbondenheid met de bina. Altijd moet je verbinden jezelf met de bina. Dan, als je verbindt jezelf met de bina van binnen, dan vallen automatisch dan de bina wie zeer aan binnen maal goed, vallen dan uh, in jou de kilim van de hogere, die vallen dan binnen jou. Uitpersen doe je alleen maar licht. Eindelijk. Kijk, je hebt vijf kilim. De wens van de malgoed die staat in de malgoed. Ja? En daar is het onhandelbaar. Wat ga je doen? Je gaat jouw malgoed brengen naar zoals het hier is, maar ik noem het gewoon naar de bina. Um, kwalitatief is naar de bina. Kwalitatief is naar de bina. Waarom? De bina is de eigenschap van geven. En ik ben als mal goed ben ik de eigenschap van ontvangen. En ik heb als mal goed kan niets ontvangen, want op het ontvangen van een malgoed is simtum gemaakt, is de beperking gemaakt. En je kan willen wat je wil, onmogelijk altijd na het ontvangen van egoïstisch ontvangen in de malgoed, komt er daarna een kater, ja, en nog een keer een kater, een ellende etc. Dus altijd eerst optrekken naar de, de bina, kwalitatief. Dan ben ik naar de bina gekomen, geklomme, dan ik ga nu alleen maar ontvangen via die Malchut, die verbonden, van mij, die verbonden is met die Bina. En in die Bina, in dat het die Bina, dan die had mij haar uh, kilim binaseerampinnen Malchut, dus de onderste kilim, gaat in mij, ik heb het zelf, als het ware, let op, van mijn Malchut ga ik opstegen naar de zoals we dat gezien, daar naar de hoogma. Oké, maar, okay, maar naar, de, naar de kwalitatief is het naar de bina. Ik ga opstegen daar. Hoe kan ik dat opstegen? Ik ga dan als het ware het licht uitpersen, dat ik niet kon ontvangen, ja, in die drie kilim die ik omhoog trek. Ik ga dat als het ware het licht uitpersen. Ja, net zoals een uh, zuiger, zeg je ja, Cilinderzuiger. Ik ga het uitzuigen. Maar de kilim kan je niet uitzuigen. Licht kan je wel laten uit, uitkomen uit de tien sferot. Ja? Maar de kilim niet. Dus de kilim, ik ga nu naar de bina en haar kilim, die vallen in mij. Haar kilim. En dus potentieel heb ik nu al die kilim in mijzelf. Ja? Dus ik sta op naar de bina. Ik ben net als puntje. Ik maak mezelf als puntje. Ik heb nog dan geen kilim. Maar nu kom ik daar naar de Bina, en ik sta op hetzelfde niveau van de Bina, dan kan ik al nu alvast ketter en hoogma van kilim, heb ik dan. Ook dat is niet, niet direct gebeurd. Eerst moeten we altijd, uh, we zullen leren dat het, ook dat is niet zo direct. Eerst moeten we altijd, trekken we op omhoog naar de ketter van de kilim, naar de Bina van de ketter van de kilim. Het is natuurlijk, zeggen we zo in het algemeen, maar eerst moet ik natuurlijk corrigeren. Welke klee moet ik eerst corrigeren van mij? Keter, et cetera, et cetera. Maar dat ga ik dan doen terwijl ik naar de bina optrek. Dus ik trek naar de bina op en dan haar onderstel van de bina, die zakt automatisch in mij. Ja, door het optrekken, die dan liggen dan als het ware in mij, maar ik kan ze nog niet gebruiken. En dan ga ik, zit ik bij de Bina, ga mij sterker maken, et cetera, en dan kan ik dan via de middelste lijn weer terug gaan naar mijzelf. Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus, die bina zeer aan Pienen, maar goed, die een keertje, een keertje al in mij zaten, ja of niet? Ik een keertje had, ik, ik, had, een keer, ik had een keertje al opgetrokken naar de Bina, en haar onderstel is in mij geweest, gaat het nooit meer weg. En nu, wanneer ik terugkeer naar mijzelf, dus ik heb de kracht, licht, en nu ga ik dat via de middellijn vullen mijzelf, want die binaseer en pinnen, mal goed, van de kilim, blijven altijd bij mij bestaan. Begrijp je dat? dat? In het geestelijke verdwijnt dat niet. Dus wanneer het gadloot is, dat moet je leren, dat moet je ervaren. Dat. Die binaseer en pinnen, mal goed, altijd trekt in de gadloot terug naar de trap treden, ja of niet? Terug naar de binnen. Maar op die plaats die zij bij mij stonden, gaan ze ook niet weg. Zij waren bij mij al in mijn kilim, zij waren al verbonden in de katnoot, in de toestand van de katnoot, zij waren bij mij al verbonden met mij, ja of niet? Met welke kilim van mij? Met welke kilim van mij? Met mijn hogere kilim, welke? Bina zeer en, en Malchut, die waren verbonden met mijn ketteren, ja of niet? Ja of niet? Nu keren de Bina zeer en, en Malchut, we kunnen hier zien, of waar de, die keren daar omhoog, of hier kan je zeggen zien, die keren daar omhoog naar hun eigen trap treden, in de grote toestand. Natuurlijk, wie veroorzaakt die grote toestand? Ook ik. Ik ga eerst mijzelf nood maken, dus ik eerst klein, maak ik de kleine toestand. Dan ga ik, als ik kracht heb, dan ga ik weer terug en ga ik dan lood oproepen. Dus ik heb dan de kracht om een andere man op te brengen van de kwaliteit die mij garandeert of die mij dat licht goed maakt kan, bezorgen. Dan, duidelijk, dan gaat die benazeerampine en malgoed van de hogere trapte terug naar naar. Terug naar de hogere trap treden. En zij halen mijn ook maar mee, nieuw, naar omhoog. Duidelijk. Maar op hun eigen plaats, waar op mijn plaats, van de katnoet, ja, ik heb veroorzaakt daarvoor nood ja of niet? Daar waren ook die bina rampine goed, in mei waren zij, ik heb het veroorzaakt dat zij, ja, ik, heb, ik ben tot de Bina gekomen, en die waren ingezakt, als het ware, die. Waarbij de binazerapine maalgoed van de, dus het onderstel van de boven, hogere traptreden in mij is gezakt. Die blijft altijd bij mij bestaan. Die kan niet weghalen. Zelfs wanneer ik God ja, ontvang, blijven zij bestaan. Eigenlijk, Dus die blijven bestaan. Is huh? De geliebd. En zij gaan dan, als het ware bij mij ook inkerven, mijn kilim, ik ga zij gebruiken als mijn kilim. Daarin ga ik ook, daarin kan ik ook Gadloed ontvangen, als, als malgoed zijnde. Als malgoed heb ik niets van mezelf. Ja, wat kan malgoed ontvangen uit zichzelf? Wie, wie kan het zeggen? Huh? Wat kan malgoed uit zichzelf? Huh? Maar wat kan de malgoed uit zichzelf opbouwen. We hebben gezien. Malchud kan alleen maar... Mal, precies, Malchud kan alleen maar naar de linkerkant opbouwen. Ja, Malchud kan alleen als Malchud op, Ja. We hebben gezien, als Malchud komt naar eh, naar Yersud. Aan de linkerkant kan ze wel opbouwen. Maar Hasadim niet. Hasadim heeft ze nodig van de zeerampin. Michael, ja, dat was voor een andere man op dat niveau wil je Andere mannen, altijd moet je andere man hebben. En Moet je me niet verkeerd begrijpen. Moet je, niet, uh, <laughs> begrepen, andere, moet je ja, zelfs andere <laughs> man hebben. En ze zeggen zo, oh, Michael had ja, ja, gezegd: ja, ja, ja. moet een andere man moet je hebben. Maar ja, ik bedoel niet de man, maar ik bedoel dan de. de, de, de, de, de man, dus het verzoek. Man. Ja? Dus dan heb je natuurlijk kan je altijd verschillende mannen. Je, eerst heb je een, een, een verzoek, een man. ...voor... Voor de katnoot. Ja. Eerst voor, voor, eerst voor uh, embryo, allerlei verschillende stadia. Dan heb je meer kracht, kan je dan een andere man, een hogere man hebben, dan een man voor de katnoot. Dan kan je dan weer een andere man hebben voor de kracht. De Alles hang hangt van, de, het licht wat je ontvangt, hangt van de kracht van jouw man. En dan middel de katnoot ontstaan ze eigenlijk door de abschak. Dat komt voor de volgende keer. Henk, onthoud dat deze vraag komt voor de volgende keer.